Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat bekijken of er strafbare dingen staan... in de Nashville-verklaring. Op basis van die beoordeling moet duidelijk worden... of er een strafrechtelijk onderzoek komt. In de verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme afgewezen... en wordt de suggestie gewekt dat mensen hiervan kunnen genezen. Het pamflet is ondertekend door honderden... Nederlandse orthodox-protestantse predikanten en enkele politici... Vanwege zware sneeuwval in Oostenrijk... worden bewoners en wintersporters geëvacueerd uit het skigebied Hochkar. Wegen zijn dicht en helikopters kunnen er niet meer landen. De burgemeester zegt dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Zo'n 100 mensen moeten vanmiddag vertrekken. In Parijs is vanochtend de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo herdacht. Bij de aanslag kwamen vier jaar geleden tien medewerkers... en twee politieagenten om het leven... De herdenking was bij het oude kantoor. Onder meer de huidige hoofdredacteur en een aantal ministers waren erbij. De burgemeester van Nederweert is geschrokken... van de berichten over wantoestanden in een kippenstal in zijn gemeente. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights maakte in het geheim... beelden van dode kippen en kippen die bijna niet meer kunnen lopen. Een advocaat roept Scheveningers op... om aangifte te doen tegen de gemeente Den Haag... Strafrechtadvocaat Lonterman wil zo'n strafrechtelijk onderzoek afdwingen... naar het uit de hand gelopen vreugdevuur tijdens de jaarwisseling. Dat zegt hij bij Omroep West. Burgemeester Krikke van Den Haag kondigde al een uitvoerig onderzoek aan... maar dat vindt de advocaat niet ver genoeg gaan. Het weer bewolkt en in de loop van de middag op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 6 tot 9 graden en aan de kust gaat het flink waaien.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 Het is even na twee uur Zandvoort. We zeggen weer een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag Fruitse de studio aan de Tolweg 10A. En we begonnen deze uitzending met een klassieker uit de jaren 80. Je herkent hem natuurlijk meteen. De muziek van Steve Winwood, dat was The Higher Love. Laat je schoen eens even zien, uh, Albert jan Wat is er aan de hand? Ja, je hebt je, je, hebt je dansschoen aan, heel goed. <lacht> Voor Red Dancing on Ice straks. Oh, ja, nee, dat klopt. Dat kan je meedoen. Goedemiddag hey. trouwens. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en kijkers. Wij zijn nog steeds in uh, heerlijke kerstsferen. Maar dat zal volgende week, als u weer, bij ons, als u weer gaat kijken naar ons... Uh, zal dat verleden tijd zijn. Uh, nou ja, na alle drukke dagen uh, komen we langzaam weer... Uh, in het uh, gewone rustiger wat vaarwater... Maar gisteren hadden we natuurlijk de, de grote nieuwjaarsreceptie... van de gemeente Zandvoort op het circuit Zandvoort. Eh, waar de, de, de, onze burger vader volledig in een race tenue... ten verscheen om zijn jaarlijkse toespraak te houden. Die gaan we na de volgende plaat uiteraard voor u even uitzenden... zodat ook u, die er niet bij was op de hoogte bent van wat, uh, de, de, wat de plannen zijn... en hoe het vorig jaar allemaal is verlopen. Ja, je zei dat er een foto staat in de Telegraaf. Ja, klopt. Er is net een, de, Telegraaf heeft, de Telegraaf heeft net een artikel geplaatst. Natuurlijk met het, met, met het oog op de eventuele komst van de Formule 1. En die hebben een, een screenshot van onze live Facebook-uitzending... van gisteravond geplaatst. staat keurig onder copyright, screen... Queen uh, uh, Saver uh, ZFM Zandvoort. Dus we hebben de landelijke pers gehaald. Helemaal goed. <laughs> Geweldig. Uh, na de volgende plaat meer over de nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester. Wat gaan we verder doen? Natuurlijk, rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Nou, na een overvolle decembermaand gaan we het ook weer wat rustiger aandoen. Maar vandaag is natuurlijk uh, de nieuwjaarsrace op het circuit Zandvoort aan de gang. En daarnaast nog een endurance vier uur mountainbike race... We gaan om kwart over drie schakelen met onze collega Willem van Densen. Want die is live voor ons op het circuit aanwezig. En uh, wellicht dat hij u uit gaat nodig om alsnog uh, te komen kijken naar het nieuwjaarsrace. Want volgens mij begint hij om half vijf. Maar daarover om kwart over drie meer van onze collega Willem van Densen live vanaf het circuit. En zoals hij zegt vanaf vier uur in het centrum Disco on Ice. Uh, elk jaar weer een geweldig hoogtepunt tijdens uh, het festijn van de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. Half drie, blij, uh, houden we dit weer, wordt het wat beter. U hoort allemaal rond de klok van uh, half drie tijdens het weerbericht. Uh, het gedicht van de week, ik heb er een paar voor klaar liggen Rob, dus je mag kiezen. Want ja, we hebben al het van al dit gelukwensen en dergelijke, bedoel, noem maar op, uh, van alles gehad. Dus aan jou de eer om een gedicht uit te zoeken van de week. Dat om kwart voor vijf. Uiteraard verder nog Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we kijken even vooruit naar het gevarieerde programma van het nieuwjaarsconcert Morgen... Uh, wat ook door uh, uw lokale zender ZFM Live zal worden uitgezonden op de radio. Dus mocht u daar niet heen zijn, niet getreurd. U zet gewoon onze uh, radio aan en u kunt meegenieten van het nieuwjaarsconcert. Uh, en wel een heel met een heel gevarieerd programma. Uh, verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, uh, uh, ja, we, gaan, we hebben afscheid genomen van uh, Kees Vreeburg. Dat is toch wel weer jammer. En we komen straks ook nog even terug op dat de kringloopwinkel... het pakhuis De Deuren gaat sluiten. Weer twee unieke, uh, ja, twee, twee uh, historische punten van Zandvoort... die gaan verdwijnen of is verdwenen. Goed, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, op het jou weer een druk programma vanmiddag tussen twee en vijf. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En zometeen na deze van Rick Ansley gaan we horen... de nieuwjaarspeech van de burgemeester. Maar eerst inderdaad, die zingen uit de jaren 80... never gonna give you up. Deze single van Rick Ashley en Never Gonna Give You Up. We hebben gisteravond kunnen genieten van het live verslag van de nieuwjaarsreceptie. En die werd verzorgd door onder meer Roy. Goedemiddag Roy. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij hebt flink, uh, flink je best gedaan uh, gisteravond. Uh, ja, dat was uh, zeker. waar gewoon twee uur lang live op Facebook. Uh, ja, de laatste nieuwtjes ontfrutselen van de mensen die daar waren. Op Facebook en uh, ook op de radio natuurlijk. Ja, we waren natuurlijk ook op de radio. En, uh, ja, dat, dus was het was heel goed dat CFM of ZFM erbij was. Heel goed. En wat hebben uh, wat de mensen die uh, verhinderd waren of niet konden... Ik bedoel, de gemeente heeft er alles aan gedaan om iedereen uh, gehandicapt... en minder, minder valide mensen ook naar het circuit te krijgen... Ja. met die taxiritten. Uh, taxi maar mensen die er gisteravond niet waren... even, even heel kort, wat is jouw gevoel... want jij hebt het overgehouden aan de speech van de burgemeester... Ja, dat, dat hij toch wel heel erg krachtig is naar wat er allemaal gebeurt op de wereld. Het is natuurlijk niet alleen op Zandvoort gericht, maar ook in Haarlem natuurlijk de burgemeester die bedreigd wordt. En ik denk dat de burgemeester zelf ook wel af en toe een mailtje krijgt die, uh, die, die niet helemaal in orde zou kunnen zijn. Hij heeft natuurlijk nu ook iemand een, gebieds, een gebiedsverbod moeten geven, omdat er van alles gebeurt. En dat was een heel duidelijk krachtig woordje van hem, dat, uh, dat het gewoon belangrijk is om wel het hoofd koel te houden. Goed, dus bij, uh, luisteraars en kijkers, gaat u, maakt u uw eigen mening. Uh, we gaan uh, nu die speech uitzenden. Ja, klopt. Oké, okay, dus u kunt uw eigen mening uh, uh, maken. De nieuwe speech van de burgemeester uh, hier uit Zandvoort In een racepak pak uh, tijdens uh, de speech. En eerst staat hij ook in helm op. We gaan luisteren. Mag ik uw aandacht? Wie ik ben, zou ik Nicky Lauda zijn, degene die hier als laatste de Grand Prix heeft gewonnen. Hier in Zandvoort, op het circuit, bij uitstek wat zich leent voor de autosport. Dat is maar één locatie in Nederland voor de Nederlandse Grand Prix, En dat is natuurlijk Zandvoort. Beste mensen, niets is wat het lijkt te zijn. En dat heeft u denk ik ook wel door. Om hem eens gewoon te kunnen zien. Nou, Nicky lijkt wel een beetje op Nick Meijer, dacht ik. Maar hier staat natuurlijk de burgemeester van de mooie gemeente Zandvoort. Dat kan niet anders. Een gemeente waarin misschien de koningsklasse van de autosport weer terugkomt. Want wij vormen van oudsher een gemeenschap waarvoor niet gauw iets te gek is. Een gemeenschap van ondernemende en soms eigengereide geesten. Ik noem onze mooie gemeente niet voor niets, de Republiek Zandvoort. Hier wonen aanpakkers en doorzetters. En die dynamische volkszaad heeft historische wortels. Dat kan ook niet anders. Zandvoort timmert al heel lang aan de weg als aantrekkelijke badplaats en met de komst van het circuit de eerste helft van de vorige eeuw is dat alleen versterkt die aantrekkelijkheid is daar. Daardoor... ga ik proberen nou ik ga hem herhalen ik had het over de koningsklasse van de autosport natuurlijk en dat is alleen in Zandvoort want wij vormen een gemeenschap waar niet snel iets te gek is. Een gemeenschap van ondernemende en eigen geesten. Daar had u net al begrepen. Hè? En niet voor niets noem ik deze mooie gemeente de Republiek Zandvoort. Aanpakkers en doorpakkers, dat zijn wij. En die dynamische volksheid heeft historische wortels. Wij Timmeren al decennia lang als aantrekkelijke badplaats aan de weg. En in de vorige eeuw, in de eerste helft, kwam daar een circuit bij wat dat mooi versterkte. Met meer dan 5 miljoen bezoekers en ruim een miljoen overnachtingen zijn wij de tweede badplaats van Nederland. En die toeristische aantrekkelijkheid danken wij ook aan de goede voorziening per trein. En dat was in 2018 maar goed dat we die voorziening van de trein hadden. Het was, of bent u dat al vergeten... Een topzomer in alle opzichten. Het voorseizoen was voortreffelijk. De zomer olympisch van aard en het seizoen, de bekende kers op de taart. Voor ons als ondernemers en inwoners was dat genieten en aanpoten. Dat was helder. En als je dacht dat er geen eind aan leek te komen, maar dan toch voordat je het weet is die zomer weer voorbij. Maar wat mij betreft dit jaar opnieuw zo'n fantastisch seizoen. Dat heeft ons goed gedaan. En wij weten dat die toeristenstroom, formule 1 of niet, die blijft groeien. Dat zijn alle prognoses. En dat vraagt dat wij op dit moment al nadenken over welke stappen we daarvoor moeten nemen en welke keuzes we moeten maken. Naast deze aantrekkelijkheid als toeristische trekpleister dienen wij ook een veilig en gezellig dorp te blijven. We hebben recent de 17000 inwoners te mogen begroeten en dat is een goed teken. Wij groeien niet alleen maar wij zijn in staat om gezinnen vast te houden en dat is voor ons als gemeenschap belang. Van groot belang omdat daarmee het evenwicht tussen de verschillende leeftijdsgroepen en ik behoor inmiddels tot de grijze groep in balans blijft. En voor de komende jaren staat er ook niet voor niks een ambitieus woningbouwprogramma waarvan het grootste gedeelte in onze mooie nieuwe, jongste grootste wijk Nieuw-Noord staat. En die gestage toename van dat toerisme gedurende het hele jaar kent ook nog een aantal andere uitdagingen. Eén daarvan is de verkeersstroom. Dat heeft niet alleen gevolgen voor toeristen, maar ook voor ons eigen woonwerkverkeer. En dan iedere dag. En dat heeft effecten op de leefbaarheid in onze gemeente en de gemeente om ons heen. Die problematiek is alleen op regionaal en landelijk niveau aan te pakken. En het doet mij goed dat in de regio collega bestuurders nu dit ook als urgent zien. Dat is de eerste stap om dan te zoeken naar een duurzame oplossing voor dat wat al heel lang hier eigenlijk niet goed zit. En natuurlijk moet dat een duurzame oplossing zijn in deze tijd. En voor ons als gemeente is het denk ik goed dat wij het komend jaar hard gaan werken aan een nieuw parkeerbeleid en daarbij een mobiliteitsvisie. Het oude beleid heeft veel knelpunten, het schuurt, het kraakt en maakt onvoldoende keuzes. En natuurlijk wordt dat in samenspraak met inwoners en ondernemers gedaan. Verder zien wij in de afgelopen jaren de openbare ruimte ingrijpend veranderen en dat is goed. Het heringerichte Stationsplein, het Van Venemaplein, het zijn denk ik parels aan de kroon die in Zandvoort boven die ruimtelijke projecten hangt. En zo'n andere beeldbepalende verandering gaat aankomen, de boulevard, te beginnen met de Pauluslood. Het doel is een mooie, functionele boulevard die aansluit bij de wensen van alle gebruikers, bewoners, ondernemers en bezoekers. En dat met een uitstraling dat wij straks met trots kunnen zeggen, dit is onze metropool -bondervaar. En al deze mooie projecten worden het resultaat van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Veel inwoners en ondernemers tonen daarbij hun grote betrokkenheid. En dat dat niet altijd zonder slag of stoot gaat, is niet meer dan vanzelfsprekend. U kent het begrip in Rotterdam, niet lullen maar poetsen. In de Republiek Zandvoort doen wij graag beide en dat is prima. Maar verantwoordelijkheid nemen betekent ook meedenken, meepraten en meedoen. En uiteindelijk onszelf ontstijgen in het belang van onze gemeenschap. Samen maken wij Zandvoort. Beste mensen wij kijken terug op een enerverend jaar. Een jaar waarin zoals gezegd veel goed is gegaan. Maar sommige dingen zijn ook minder goed gegaan. Niets menselijk is ook ons als zandwoord de De ontwikkelingen na de raadsverkiezingen hebben een hoopvolle start en een nieuwe bestuursperiode ingeluid. Met een raadsbreed gedragen programma en college. Maar gaandeweg het jaar bleek maar weer dat het openbaar bestuur soms een dun koord is waarop je diebelig staat en uit je evenwicht raakt. Ook ik. Zaken zijn onnodig persoonlijk gemaakt in het openbaar debat en dat betreur ik. Fouten mogen worden gemaakt en daar mag verschillend over worden gedacht qua maatregelen. Vereist is wel respect voor elkaars meningen. En dan trekken we dan lering uit en we blijven niet hangen in het gebeuren. Want dat leidt alleen tot verzuring en het effect is dat er vanuit wantrouwen wordt gestuurd. En dat laatste is buitengewoon onverstandig. Beleid maak je op basis van vertrouwen en wat je wilt. En dat is positief kritisch. En wat mij betreft is het vanaf nu gezamenlijk de schouders eronder... en samenwerken aan onze prachtige gemeente. En datzelfde geldt voor de ambtelijke samenwerking. Ook dat is een proces van hard werken, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Iedereen is er vol voor gegaan. Maar een integratieproces is ook een leerproces. En het is de kunst om elkaar aan te spreken op die onvolkomenheden en daar vervolgens op te acteren. En op die manier leren wij de ander beter kennen en weten wij nog beter hoe we elkaar kunnen aanvullen. En daarmee elkaar naar een ander hoger niveau tillen. Elkaar aanspreken doen we niet alleen in het gemeentehuis. Het afgelopen jaar hebben wij voorbeelden gezien van verrewing in de samenleving. Sociale media lijken naast hun uitstekende functie steeds ook een verzamelplaats te worden voor discriminatie, belediging, bedreiging. En ik neem daar nadrukkelijk stelling tegen. Als het grenzen overschrijdt, moeten u en ik aangifte doen. Wij doen dat als gemeente. En er zijn grenzen overschreden. Emotie mag, maar na de afkoeling moeten we kunnen zeggen, dat had ik niet zo moeten doen. Dat spijt mij. Dat is niet waar Zandvoort voor moet staan. Dat is niet waar ik voor sta. En ook daar moeten we elkaar op blijven aanspreken. En datzelfde geldt voor de geweldsincidenten waar onze gemeente het afgelopen jaar mee geconfronteerd is. Dank u wel. In Zandvoort tolereren wij geen handgranaten voor de deur. En we laten ons ook niet intimideren. U mag van de overheid verwachten dat er adequaat op bedreigingen wordt gereageerd. En ook ben ik onder de indruk van het incasseringsvermogen van deze gemeenschap. Om dit soort incidenten ook weer een positieve kant te geven. Natuurlijk is er onrust. Maar ik zie ook de wil om dat te werken. En voorop staat dat wij met z'n allen blijven bouwen aan een samenleving waar het goed toevallig is. Dat is het enige juiste antwoord. In Zandvoort doen we dat, maar ook in de stad waar wij ambtelijk mee samenwerken Haarlem. En wij wensen Joswine en zijn naasten dezelfde veerkracht toe in de situatie waarin zij zich op dit moment bevinden. Dames en heren, ik ben bijna zover. Niet alleen omdat dit pak toch enige temperatuursverhoging geeft, maar ook omdat ik merk dat achterin kennelijk de drank belangrijker is dan het luisteren naar een gesprek. Ja, ik geef u met name de feedback, omdat luisteren begint bij ons allemaal. Dat is een kwestie van willen en niet kunnen, want anders moet u naar horen.nl. Ik wil graag alle mensen bedanken die deze opnieuw uitstekend verzorgde in uw jaarsbijeenkomst mogelijk hebben gemaakt. Een bijeenkomst zoals u weet van ons. Zandvoortse samenleving inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen. En dat blijkt vanavond wel weer. Zandvoort bruist. U bent dat. Maar vooral zeg ik mijn dank aan het organiserende comité en dat bestaat uit Gilles, Trudy, Ben, Janny en Himmel. Helemaal top gedaan. En laat ik eindigen waar ik deze jaarstoespraak toespraak begon. Dat mooie pak heb ik immers niet voor niets aangetrokken. Zoals u weet, is het circuit in gesprek met de Formule 1-organisatie. En zoals u ook weet gaat het gemeentebestuur daar niet over. Maar wel het circuit. En ik verwacht dat binnen afzienbare tijd daar duidelijkheid komt over die Formule 1. En toch zo'n unieke kans, zo'n mooie droom, maakt trots maar ook een beetje onrust, Onrustig tegelijk, die combinatie. En zoals gezegd, de Republiek Zandvoort... ...is een gemeenschap van eigen gerijde aanpakkers en doorpakkers. Die Formule 1 kan in ons land op groot draagvlak rekenen. Dat is inmiddels aangetoond. Wij kunnen een droom realiseren met heel veel Nederlanders. Het is dus een unieke, unieke kans om met optimisme en realisme daarnaar te kijken. Kort gezegd, wij gaan ervoor. En met datzelfde optimisme en realisme wil ik nu een toost uitbrengen en mijn dank uitspreken aan de vele warme woorden van waardering die ik vanavond, maar ook het afgelopen jaar persoonlijk heb mogen ontvangen. Want dat doet mij en Jan goed. Ik zie de glazen omhoog komen. Ik wens... Zand voor het in het algemeen, maar u in het bijzonder... een fantastisch, maar vooral heel gezond 2019. Op u. Roos. Dat was de toespraak van de burgemeester... tijdens de nieuwjaarsreceptie van gisteravond. Nog bepaalde dingen opgevallen aan jou en de toespraak, Obertjan? Nou, ik heb even een paar kernwoorden opgeschreven. Ik bedoel... Uh, uh... Uh, met name het item, de boulevard. Uh, die, de, een jarenlange discussie dat die al een keer aangepakt en verfraaid zou moeten worden. En uh, hij is, uh, als, als gemeentebestuur, als openbaar bestuur... Uh, steekt hij ook de hand in, heel duidelijk in eigen boezem... met wat er allemaal gebeurd is in de aanloop van de verkiezingen... en in de, de, de, na, na, na de verkiezingen uh, uh, die, wat er allemaal gebeurd is op uh, openbaar en bestuurslijk niveau dat discussies niet meer uh, in het belang van het onderwerp staan... maar dat het vaak ook uh, op de man, uh, zeker op de vrouw, gespeeld wordt. Samenwerking met Haarlem, uh, de intensivering daarvan... nou, dat heeft al duidelijk uh, wat voeten in de aarde gehad. En natuurlijk, uh, ja, de kersen op de taart, uh, het circuit... en uh, met name het circuit in, in, in combinatie met de Formule 1. Ik ben benieuwd hoe het gaat... Ja. Ze pakken uh, had hij al van staan in ieder geval. Dat was, was een uh, Nicky Lauda. Aan het begin uh, met helm op. En later uh, zette die, uh, die af. Dus toen werd het heel even stil op de radio. Ja, en, uh, en uh, heb ik iets vergeten in, in, in de samenvatting? Ja, iedereen moet zijn eigen mening daar, daarover vellen. Maar uh, ja, het wordt allemaal wat verriewder. Hè? Ook, ook, ook het openbaar bestuur. En het wordt allemaal wat harder en wat op de, meer op de man gespeeld. Dus het wordt er niet gezelliger op. Nee, dat zeker niet. Nou, Roy, jij was gisteravond de hele avond aanwezig. Ja. Je hebt ook een verslag gedaan. En dat verslag is na te zien op onze Facebook-site. Zeker, en een telegraaf. Hè. Dat en ook de telegraaf. Telegra de foto staat in de telegraaf. Ja, ja, ja, leuk. Helemaal geweldig. Nou, dankjewel daarvoor. En wil je nogmaals naar dit interview luisteren... of wil je gewoon naar het verslag van ons... van de nieuwjaarsreceptie kijken... ga dan naar onze Facebook-site ZFM Zandvoort... En bekijk de beide films die daar opstaan. En geniet uiteraard van alle reportages die gemaakt zijn door Roy van Buringen. Wij We hebben weer muziek voor je. Hier is Phil Collins. En uh, na de nieuwjaars toespraak van onze burgemeester Niek Meijer... worden je deze heel van Phil Collins en Dance into the Light. Via de weer en doordat alles die uh, toespraak zijn we ietsje later met het weer. Maar daar komt hij dan aan. Het is op deze zaterdag bewolkt en hier en daar valt wat lichte regen of modregen. De wind waait matig en zee is soms vrij krachtig uit het noordwesten... en de temperatuur stijgt naar een graad of acht. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt... met lokaal kans op wat gespetter. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen, morgen is het bewolkt, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft over het algemeen droog... en er waait een zwakke west- tot noordwestenwind. En de temperatuur stijgt morgen naar een graad of zeven. Na, na het weekend is het maandag nog rustig met wolkenvelden en af en toe zon. Dinsdag en woensdag neemt de kans op buien toe... En ook de wind zal duidelijk aanwezig zijn. De temperatuur stijgt naar een graad of acht. En later in de week zal het krik gaan dalen naar ongeveer vijf graden. Aldus Rico Schreuder. Het weer is naar te lezen op ricoweer.nl... of kijk ook eens op meteopagina.nl. Dat was het weer. Vier je het en, dan en hier zijn ze dan, de Beatles. speciaal gedraaid voor onze eigen Beatle hier bij ZFM. Hebben we het over voor Ruud natuurlijk. Deze Obladi Oblada. Ja, zo dadelijk gaan we het hebben over het, uh, de kringloopwinkel, het pakhuis die uh, moet gaan verdwijnen. Maar eerst hebben we deze voor je. Hey Woody en Roses. Echt de Discount Sound uit de jaren tachtig. De groep Hey Woody en Roses. Ja, ook deze plaat heb ik gelukkig op single in mijn bezit. Het is inmiddels kwart voor drie. We hebben het juist er al over gehad. De kringloopwinkel in Zandvoort, die moet gaan verdwijnen, Albert-Jan. Nou ja, of verhuizen. Hè? Ik bedoel, daar, daar zijn de meningen nog over verdeeld. Maar allereerst, op 1 februari moeten de deuren van het huidige kringloopwinkel gesloten zijn. Maar een groep dorpelingen probeert dat nu uit te stellen. Ze zijn een online petitie gestart tegen de zinloze sluiting van de winkel. Kringloopwinkel het pakhuis moet sluiten... omdat bouw, woningbouwvereniging De Kei woningen wil gaan bouwen op dat terrein. De eigenaren van de winkel wisten dat, al, dat het een, een tijdelijke locatie zou zijn... maar snappen niet dat de deuren nu dicht moeten... terwijl de bouwplannen nog niet, niet, niet eens helemaal concreet zijn. Eigenaren Annette Bogert en de vaste bezoekers... vinden dat de gemeente zich meer moet inzetten in een zoektocht naar een alternatieve locatie voor de kringloopwinkel. Er waren twee potentiële nieuwe bestemmingen... maar dat ging niet door omdat er onder meer verzet was vanuit de buurt. Wethouder Gert-Jan Bluis liet weten dat de gemeente wel degelijk actief mee zoekt naar een oplossing. Uh, onze collega's van uh, NH Nieuws waren afgelopen donderdag bij het pakhuis. En uh, hier was hun bevinding. Ik ben er gewoon doodziek van. Het zijn de laatste dagen van Kringloopwinkel, het pakhuis in Zandvoort. Eigenaresse Annette Bogert is begonnen met de leegverkoop. Het is jammer. Ja. Waarom moeten jullie weg? Ja, het wordt gesloopt. De kei, de woningbouwvereniging, wil het slopen. En dan willen ze de huizen gaan bouwen. En daar balen heel veel Zandvoorters van. Zoals Patricia Meester. Ze komt hier heel vaak. En het is voor haar veel meer dan alleen een winkel. Het is sociaal. Het is laagdrempelig. Je kunt je voorstellen dat veel mensen. Uh, eenzaam zijn, he, behoefte hebben aan contact. Ik heb hier ook heel veel mensen ontmoet, die zijn inmiddels vrienden van mij geworden. Het was voor mij het uitje van de week. En ik kan nu ook zeggen dat ik ben er best wel emotioneel van. Sorry. Een kopje koffie, een praatje, het is over straks. Maar dat hoeft niet. Als de gemeente zich wat meer inzet, vinden de bezoekers en het personeel... Het is mijn onderneming, dat snap ik heel goed. Maar een beetje medewerking en een beetje duidelijkheid. Wij zijn echt in gesprek, al jaren in gesprek. We hebben meegezocht naar andere locaties. We hebben partijen bij elkaar gebracht. Dus we zoeken een locatie en nu hebben we denk ik tijdelijk een locatie gevonden. Maar dat zou ook weer voor twee jaar zijn. Want de gemeente wil niet toezeggen dat ik daar langer mag blijven. In principe is het voor twee jaar. Uh, en wie weet, heb, kan jij dan ook rustig kijken naar andere locaties? En wie weet ontwikkelt zich op die locatie dan wel ook weer wat nieuws. Maar die tijd moeten we elkaar gunnen. Dus dan maak ik een hoop kosten en dan weet ik niet of ik dat eruit krijg. Annette en de wethouder komen er samen nog niet uit. En dus zullen Patricia en vele met haar het voorlopig even zonder de gezelligheid en de goedkope spullen moeten doen. Maar waarom, als men al weet dat dit zo lang plat gaat... hebben ze in al die jaren niet kunnen zorgen voor een passend alternatief... Zoals dit, zoiets als dit kan voortbestaan? Het is gewoon heel belangrijk. Ja, het is inderdaad uh, zonder dat uh, de kringloopwinkel... in ieder geval tijdelijk uh, niet meer aanwezig zou zijn... op de huidige locatie, uh, Obetjan. Klopt, bedoel, het, is een, het is een voorziening die duidelijk in een behoefte voorziet... En, uh... Dat onderschrijft de gemeente ook. En ik hoop dat ze een, uh, tot, een, uh, tot een structurele oplossing kunnen komen. Nou heeft het uh, pakhuis uh, laten weten dat ze nog tot en met uh, aankomende woensdag open zijn. Dus tot 9 januari. Goed. Nou dan, uh, en dan hopelijk dat, uh, dat, dat er een nieuwe locatie gevonden gaat worden. Oké, okay, we wachten het af en hou je uiteraard op de hoogte hier bij CFM. Uh, plaatje voor uh, Raadje Plaatje, Albert Jan. toch? Ja, zeker weten. Ja, want wie was dit niet ook alweer die dit plaatje ah, ziet? Ik had al gedrukt, Christopher Cross natuurlijk. Heel goed, heel goed. <laughs> en uh, Right Like The Wind. Nog even terugkomen op het uh, pakhuis wat uh, moet gaan verdwijnen... aan woensdag, de laatste openingsdag. In ieder geval op de huidige locatie dan. Er is een uh, petitie gestart in Zandvoort. En die vind je terug op petitie24.com... En dan kan je tekenen als je het uh, niet eens bent met het uh, besluit van de diverse partijen... om het pakhuis uh, daar uh, weg uh, te sturen, om het zo maar te zeggen. Of te sluiten. Te sluiten. Hey, dus uh, laat uw stem niet verloren gaan en uh, teken, teken deze petitie. Uh, we kregen eind december een hele lange lijst van uh, dingen van de gemeente... Die, uh, die er stonden te gebeuren, zoals de sluitingstijden van de horeca op Oud en Nieuw... Er zijn nog twee, twee punten van actueel, vandaar dat ik u, u die niet wil onthouden. Allereerst de publiekshal aanstaande maandag 7 januari gaat die later open. Maandag 7 januari is de gemeente later beschikbaar... vanwege een nieuwjaarsreceptie voor alle medewerkers. De publiekshal gaat dan om half elf open in plaats van half negen. Ook de gemeente... Even kijken, ook is de gemeente pas vanaf half elf telefonisch bereikbaar... Dus Publiekshal en telefonisch de gemeente vanaf aanstaande, maand, of aanstaande maandag 7 januari vanaf half elf beschikbaar. In verband met een nieuwjaarsreceptie daaraan voorafgaand voor de medewerkers. Dan ook nog even nieuws over, of nieuws over het inleveren van de kerstbomen en de kerstboomverbranding op 9 januari. Ik hoop dat de wind goed staat. De traditionele kerstboomverbranding is dit jaar op woensdag 9 januari... om half acht avonds op het strand ter hoogte van het Schuitengat. Doorgang achterzijde Dirk van den Broek richting het strand. Kerstbomen kunnen 9 januari ingeleverd worden tussen 1 uur en 4 uur... bij de remise aan kameling onderstraat 20 of bij het Schuitengat. Voor elke boom die u inlevert krijgt u 40 eurocent en een lot. Er worden 20 cadeaubonnen aan 5 euro verloot. En in de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend... In de krant en op de gemeentelijke website. Handelaren kunnen niet aan deze actie deelnemen. Mocht dit allemaal te snel gaan, u kunt deze informatie... ook altijd nog even teruglezen op de website van de gemeente Zandvoort. www.zandvoort.nl Of onze eigen ZFM-app, Albert Jan. Heb je Harmsbeer weer, hoor. Ja, ja, ja, ja. <lacht> ik zie je zometeen weer. Ga maar we even buiten spelen. Ja, ik ga de hond even houden. Heel goed, heel goed. Zo dadelijk het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Daarin ook weer heel veel info en lekkere muziek. Wij zeggen tot zometeen in de laatste voor het nieuws... en weer van drie uur is deze van Deo Dato. Terug in de tijd, terug naar de jaren 80 met Fire in the Sky...